Riep al gehad, dan krijg ik het natuurlijk. Ja, dat <laughs> zal je net zien, natuurlijk. Jongen, jongen, jongen, Amerika 1983 met die geweldige Els plaat. On the border, if I make it to the border. Ja, ik de grens van Amerika, denk ik, want het is Amerika die horen. Goedenavond, Radio Els, de Affe Welkom vrienden en vriendinnen van de ava Show op Radio Els 558. Het is vandaag dinsdag 22 maart van het jaar 2016. Dat tussenwoordje zal ik er vandaag maar niet tussen zetten. Nee, het is een beetje een bijzondere dag, maar wij laten ons niet kisten daardoor, want de ava Show gaat gewoon door. Alleen zal het misschien iets anders klinken, maar dat komt meer omdat ik half half de griep heb en het schijnt nu een beetje te gaan doorzetten. Een zwaar hoofd, spierpijn. Uh, half verkouwen, je kent dat wel natuurlijk. Hè? Iedereen heeft al griep gehad, en dan krijgen we weer Nog een klein beetje. Wat gaan we doen in de show? De bekende dingetjes, natuurlijk. De tijdmachine. We hebben uh, een weerbericht. We hebben wat nieuwtjes gaan we opzoeken voor je. Behalve het nieuws uit Brussel gaan we wat andere dingetjes opzoeken. Want er was natuurlijk nog ander nieuws in de wereld ook. En we hebben natuurlijk hele mooie muziek, bijvoorbeeld van Hard, van CCR. Daar zijn ze weer eens een keer. De Little River Band, Leo Sayer, dat is het twee, leuk voor vandaag. De George Baker Selection Diesel, dat is nog een, een oude helspraat volgens mij geweest. Uh, Supertramp hebben we weer eens voor je opgezocht. De Bee Gees, een welbekende hier in de show. Emily Harris, Phil Collins, komt ook regelmatig voorbij. Maar we beginnen natuurlijk weer met een plaat van 50 jaar terug. En dat is een mooie, de voorloper van Led Zeppelin, dacht ik. Ja, yep. your and shapes of, shapes of things. before my eyes, just... 50 jaar terug in de tijd met de Yardbirds en Shapes of Things. Behalve de gebeurtenissen in Brussel was het sowieso vond ik, een beetje een trieste dag. Vanmorgen scheen het zonnetje nog even, maar die ging al gauw een beetje wegduiken. Ja, dat doen ze wel eens, die zon. En het werd weer helemaal net als gisteren grijs en bedompt. En het begon ook nog een beetje te waaien in de loop van de middag. Dus. Uh... Als je binnen gewoon gezeten hebt, heb je er waarschijnlijk weinig van gemerkt. Er staan 70 files in Nederland op de A4, 9,9 kilometer tussen Den Haag Zuid en Zoeterwoude dorp. Dit is Radio Els 558 met Ferdi Den Hartog. 24 uur per dag Radio Els. Hij heeft alweer gemist Phil Collins uit 1981 hier bij Radio Els via www.radioels558.nl en in het oosten van het land op die oude trouwe middelgolf, 1512 kHz. Een lading mest is deels in een woonhuis in Duitsland terechtgekomen na het kantelen van een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen met 30.000 liter mest verloor door onbekende oorzaak in Bad Munder, dat is in neder de controle over zijn combinatie, al dus de politie. Hij vloog, hij vloog uit de bocht en kwam op zijn kant in de voortuin van het huis terecht. Ongeveer 20.000 liter van de volgens de politie beestachtig stinkende smurrie kwam daarna in het huis en de kelder van het pand terecht. De brandweer kwam er aan te pas om de boel op te ruimen. Het zal je gebeuren, zegt ongelofelijk. Daar heb je heel wat spray, Deo-spray nodig om de boel weer een beetje uh, ruikba ruikbaar te maken, natuurlijk, in huis. Hier is uh, Emily Harris. You Never Can Tell, 1977. You could see Klinkt dit lekker op een dinsdagavond? Ja, maandagavond natuurlijk ook. woensdagavond ook, donderdagavond ook, vrijdagavond ook natuurlijk. Je hoorde Emily Harris uit 1977 en je weet het maar nooit. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. I sing, I you. Een geleden nog een Elsplaat Toen kon je hem heel de week horen hier bij Radio Els 558 uit 1970, de Bee Gees met Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo. Een 18-jarige man uit het Amerikaanse New Orleans is aangenomen bij een restaurant nadat hij tijdens zijn sollicitatiegesprek heeft meegeholpen bij het veredelen van overval. De man was net bezig met zijn sollicitatiegesprek toen een dief geld probeerde te stelen uit de kas van het restaurant. Agenten kregen een melding van de overval bij het bekende restaurant Popeyes Louisiana Kitchen. De overvallen werd op dat moment geconfronteerd met de manager en de assistentmanager en met de mogelijke nieuwkomer van het restaurant. De manager zorgde ervoor dat de overvaller niet kon ontsnappen door de weg naar de deur te blokkeren. De sollicitant azelde niet en greep de die vast nadat hij zich had losgeworsteld van de assistentmanager. Ik stond op en boog zijn arm. Ik wist niet zeker of de overvaller een wapen bij zich had, maar ik was niet bang. En door dit helfthaftig optreden werd hij direct aangenomen. Dat is natuurlijk wel grappig. Ja. Oeh, daar draaien we niet veel live-opnames hier in de Alfa-show, maar dit is een uitzondering. 1981, Supertramp. Je hoort het al, hier is Dreamer. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. We rijden niet op zinummer op diesel. Met SoCalito, Summer Night uit 1981. Dat zijn toch muziekjes die je alleen nog maar bij Radio Els 558 hoort? Radio Els 558. Informatie. Hulk Hogan heeft nog eens 25,1 miljoen dollar toegewezen gekregen in de zaak rond het publiceren van zijn sextape. Het bedrag komt bovenop de 115 miljoen dollar die hij vorige week al binnensleepte. Een jury in de Amerikaanse staat Florida vond het terecht dat Walker, dat is de website die de gelekte video publiceerde, voor straf nog eens 15 miljoen dollar moet betalen. De uitgever van de website, Nick Denton, werd individueel gestraft met 10 miljoen dollar. En de redacteur die verantwoordelijk was voor het plaatsen van de video moet tot slot 100.000 dollar boete betalen. Het bedrag van 115 miljoen dollar van vorige week bestond slechts uit schadevergoedingen, niet uit straffende boetes. Ik denk dat we, de geschiedenis, dat we geschiedenis hebben geschreven omdat ik denk dat we met deze uitspraak veel mensen niet hoeven mee te maken wat ik heb moeten meemaken. Reageerde de beroemde worstelaar die vermoedt dat de hoge boetes een afschrikkende werking hebben. Ja. Oh dit is zo leuk hè, echt met je zoet. Sappige muziek van George Baker, Wild Bird uit 1976. Je We shall sing the perfect tune and harmony And if you stay alone, yes, in the winter you must die Yes, I will teach you how to walk, you teach me how to fly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 Ik bekennen toen dit plaatje een hit was in 1976, dat ik er helemaal niets aan vond. Maar ja, toen was ik ook nog een beetje een wilde vogel, hè. toen hielden we van andere muziek. Later ben ik dit wel erg gaan waarderen. De Maker Selection en Wild Bird hier bij Radio Els 558 in de ABBA show. Daar gaat ie weer, het is hier weer tijd voor. Nee, nee, Els, niet met chocolademelk erbij. Pure moet ik hebben, want uh, anders uh, hou ik het allemaal niet vol. Als je half de griep hebt, natuurlijk. We gaan eens even kijken wat er vandaag gebeurde op 22 maart in het verleden. Het is vandaag de 81, nee, de 82ste dag van het jaar, want het is een schrikkeljaar. En er komen er nu nog 284. Vandaag in 1933, president Roosevelt gelast een eind maken aan de mislukte drooglegging in de Verenigde Staten. En in 1895 wordt de eerste film gedraaid in een privévoorstelling van de gebroeders Lumière. Ja, dat is volgens mij nu toch nog steeds een bioscoopconcern, uh, dacht ik hoor. En vandaag was het groot feest in Nederland, want Tietz inwint in Stockholm het 20ste Eurovisie Songfestival met het liedje Ding A Dong. Wie kent het niet? Hugo de Groot die kent het niet, maar die ontsnapt wel. In een boekenkist uit Slot Loevestein, dat gebeurde vandaag in 1621 en in 1917 de Verenigde Staten erkennen als eerste de voorlopige Russische regering na de val van de tsaar, Ja, toen kwam Lenin aan de macht. Hè? En vandaag een trieste dag voor Joop den Uil, want zijn kabinet valt in 1977, nou, niet veel berichtjes, dus dan gaan we maar eens even kijken wie er geboren zijn vandaag. Dat was in 1797 Wilhelm, de eerste koning van Pruisen en Duitse keizer. Hij overleed in 1888. Norbert Smeltzer, hij was Nederlands politicus, ook nog minister-president geweest. Hij werd geboren in 1921 en hij overleed in 2008 en is natuurlijk beroemd geworden door de Nacht van Smeltzer. Els Borst had vandaag jarig geweest, zij komt uit 1932, zij was natuurlijk een Nederlands politicus van de D66 en zij werd vermoord in 2014. En het is vandaag de verjaardag van Roger Whittaker. Hij zag het levenslicht in 1936. George Benson, Amerikaans jazzmuzikant, is vandaag jarig. Hij zag het levenslicht in 1943. En drie jaar later werd geboren Cas Spijkers, Nederlands chefkok en auteur. Maar hij is niet meer onder ons, want hij overleed in 2011. Uh, Güshi Terros was een Nederlands bestuurder en politica. Zij is vandaag jarig. Ze komt uit 1952 en Astrid Joosten werd zes jaar later geboren in 1958. Zij is natuurlijk een Nederlands televisiepresentatrice. Nou, we gaan kijken welke mensen het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen. Dat was in 1471. Paus Paulus II. Hij werd 54 jaar. Ria Bekkers werd 67 jaar. zij overleed in 2006. Zij was een Nederlands politica en bestuurder. Ik dacht eerst van de PS of zoiets. Ja. En later, natuurlijk, van GroenLinks. Hans Boskamp werd 78 jaar. Hij overleed vandaag in 2011. Hij was Nederlands acteur, zanger en voetballer. Ja, ongelofelijk. Hè? Die combinatie uh, die deed hij die moeiteloos. Hij was nog een, een, uh, echt nog een beroepsvoetballer geweest. En ook gelijk acteur. Opmerkelijk. De rooms-katholieke kalender dan. Heilige Lea van Rome. Die viert haar dag vandaag. Zij overleed in 384. De laagste minimumtemperatuur vonden we in 1958 en de hoogste maximumtemperatuur 19,2 graden in 2012. En die laatste minimumtemperatuur was min 5,6 graden, want dat was ik vergeten te zeggen. In 2003 hadden we de langste zonneschijnduur van 11,1 uur en de langste neerslagduur was maar liefst 19,9 uur. Dus eigenlijk het hele etmaal. En dat gebeurde allemaal in 1946. Ja, ongelooflijk hè. Wij gaan hier. Uh, Gelijk maar door met het volgende onderdeeltje, namelijk het leuk. En dat is wel een mooi hoor van Leo Sayer. Wie kent hem nog? Uit 1977, Thunder in my heart. En uit 1974, die vind ik persoonlijk het mooiste van hem. The show must go on. Veel plezier ermee. Twee leuk. nu, nu, nu, nu, nu. is Radio Els 558 met Ferie den Hartog. <laughs> de After Zeggen ze nog, toeval bestaat niet. Ja, want deze playlist heb ik al in het weekend gemaakt. En dan komt dit plaatje vandaag. The Show Must Go On. Dat is ook de reden dat we gewoon doorgaan, want we laten zo'n stelletje huftes natuurlijk niet hun zin krijgen dat hele maatschappij wordt ontwricht. Je hoorde twee leuk voor vandaag. The Show Must Go On en daarvoor Thunder in My Heart. Ja, ja, ja, ja. De AIX is gesloten op 443 en is gedaald met 0,16%. Dus dat valt allemaal wel mee. Ja, dus als je daar aandeltjes in hebt zitten... dan hoef je je eigen niet zo druk te maken. Want er is weinig gebeurd eigenlijk. Wij gaan naar 1977 toe hier in Davos show Met de Little River Band. En ze kwamen gisteren thuis. Home on a Monday. Yes, that's right. I'm calling from the Las Vegas Hilton. I just want to say that I'm feeling fine. Those one-armed bandits Sure I'm craving for the smile on your face I'll be home on a Monday Somewhere around noon Please don't be angry I'll be back velden blijft het weerbeeld bepalen en er kan lokaal wat lichte regen of motregen vallen. Soms is er een opklaring. De wind waait uit het noordwesten en is meest matig. Vannacht daalt het kwik naar zo'n 3 tot 4 graden. Morgen verandert er weinig. Opnieuw zien we veel wolken met soms een opklaring. Vooral landinwaarts is er kans op een spat regen. Smiddags wordt het 9 graden. In de nacht naar donderdag kan het in het noordoosten tot een graadje vastkomen. komen. Overdag valt er een bui en is het 10 graden. Dus langzaam gaat die temperatuur toch wel een beetje omhoog. Maar het mag wel ook. We zitten inmiddels bijna al in april. Wij gaan hier naar de Credence Clearwater Revival en Proud Mary. Save us. En we kennen deze groep natuurlijk nog uit de jaren 70. Volgens mij uit 1977 van die LP Dreamboat Annie. Ja, die LP heb ik vroeger grijs gedraaid. In 1990 kwamen ze eens even terug met All I Wanna Do Is Making Love To You. Prachtplaatje natuurlijk. Hè. Even gauw door, want het schiet alweer aardig op naar richting de klok van 7 uur naar het nieuws en het weer. Hier is Roger Glover en Love Is All. Zo, oh, daar is hij weer, hè, dat joentje. En dit keer gaan we hem nog waarschijnlijk bijna helemaal draaien ook. Want het is net te kort tijd om nog een plaatje te draaien. Ik had wel het troos, een, een hele mooi opgezocht, hoor. Van Web met Monday to Friday. Ja, de af en zo is er ook van maandag tot vrijdag. Dus ik denk dat is dan wel een leuk plaatje. Die gaan we bewaren voor je draaien gewoon een andere keer. We gaan op naar het nieuws van uh, het weer en het nieuws van 7 uur. En dan gaat die non-stop machine hier bij Radio Els 24 uur per dag. Gewoon natuurlijk door met de allerbeste gouden oude muziek. En op het hele uur een compleet uh, weerbericht en het nieuws. En dan op het halve uur even de headlines en het weer in het kort. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Bye bye, zwaai, zwaai.